Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De zaak tegen de Nederlandse journaliste Rena Netjes in Egypte is verdaagd tot 5 maart. Zij en 19 anderen worden verdacht van het verspreiden van propaganda voor een terreurorganisatie. Netjes had een gesprek met iemand van nieuwszender Al Jazeera... en die zender steunde de moslimbroederschap, zegt de Egyptische aanklager. De advocaat van Netjes mocht de rechtszaal niet in... omdat zijn cliënt niet aanwezig was. Netjes vertrok begin deze maand uit Egypte. Ze besloot het land te verlaten toen duidelijk werd dat ze zou worden vervolgd... en kreeg daarvoor toestemming van de autoriteiten. De rechter verdaagde de zitting om de verdediging meer tijd te geven... om stukken door te nemen. De burgemeester van Kiev heeft zijn lidmaatschap van de partij van president Janukovic opgezegd. Hij doet dat uit protest tegen het bloedvergieten in zijn stad. Bij het geweld in Kiev vielen vanochtend veel doden, volgens minister Timmermans 35. CNN heeft het zelfs over 100 doden. Op internet zijn beelden opgedoken van demonstranten die worden beschoten. Te zien is hoe ze gewond raken en worden weggesleept. Enkele Olympische atleten keren vanwege het geweld terug naar Oekraïne en verlaten de winterspelen in Sochi. De medische zorg in detentie- en uitzetcentra voldoet aan de norm, maar kan beter, stelt de Inspectie Gezondheidszorg. Vooral de beoordeling van de psychische gesteldheid van vreemdelingen laat te wensen over, staat in het rapport. Ook moeten dossiers overzichtelijker worden. De inspectie onderzocht alle uitzet- en detentiecentra in Nederland. Aanduiding was onder meer de dood van de Russische asielzoeker Domatov, die pleegde zelfmoord in het uitzetcentrum in Rotterdam. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen. Morgen en zaterdag buien, misschien met hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOA. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 amsterdam amersvoort tussen Blarikum en Eembrugge 5 kilometer. Verderop bij Barneveld 2 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A20 hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Terbrigseplein 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu de muziekboulevard. Na twee uur pure nostalgie met Bart van der Meer... krijgt u in de volgende twee uur... regio-nieuws met berichten en informatie uit de gemeente rondom Zandvoort... en de volgende twee vaste rubrieken. Om 16.30 uur ons gezondheidsplein onder het motto... Hoe blijf ik gezond... En om 17.30 uur het weer voor het komend weekend. Maar vooral heel veel muziek uit heden en verleden. Mijn naam is Hans Wassenaar. De deur altijd gesmeten. Zomaar. Heb je zomaar langs. Een hele goede middag, luisteraars. We zijn vandaag gestart met Paul De Leeuw en Simone Kleisma... met Zonder Jouw. We vervolgen met Ilo, Mr. Blue Sky. 22 februari tot 1 maart vindt in Zandvoort de derde editie van de Kids Adventure Week plaats. Traditioneel wordt Zandvoort tijdens deze week bestuurd door een echte kinderburgemeester. Dit jaar is Eva van der Meijen een week lang de burgervader, euh, een moeder van Zandvoort. De 10 jaar oude Eva van der Meijen neemt het stokje over van Jackie Huiben die de rol vorig jaar vervulde. Eva is om verschillende redenen gekozen. Zo woont zij haar hele leven al in Zandvoort en weet dus als geen ander wat Zandvoortse kinderen leuk vinden. Daarnaast heeft ze de echte burgemeester al verschillende keren ontmoet en heeft ze al een beetje kennis gemaakt met de politiek. Maar de belangrijkste reden is toch wel haar enthousiaste. Want als kinderburgemeester ben je natuurlijk het visitekaartje van Kids Adventure Week. Morgen wordt Eva officieel de burgemeester Niek Meijer geïnstalleerd op het gemeentehuis. Haar eerste officiële taak als kinderburgemeester wordt zaterdag 22 februari het openen van de Kids Adventure Week. Door het doorknippen van het lint op het kantoor van VVV Zandvoort. In de loop van de week zijn er nog verschillende gelegenheden waar Eva als kinderburgemeester aan de opwachting maakt. Natuurlijk blijft er genoeg ruimte in haar agenda over om zelf ook aan verschillende activiteiten mee te doen. De Kids Adventure Week wordt dit jaar voor de derde achtereenvolgende jaar georganiseerd. Het programma is dit jaar nog voller dan voorgaande jaren, waardoor kinderen een nog grotere keuze hebben uit de verschillende sportieve, ontspannende, creatieve, vieze, maar bovenal hele leuke activiteiten. Ook meedoen aan Kids Adventure Week? Het hele programma is te zien op www.kidsaventureweek.nl. Ik herhaal www.kidsaventureweek.nl Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www De evenementenagenda van deze week. De 21ste de Sjoelkampioenschappen Mens Only in Café Koper, aanvang 8 uur s avonds. De 22ste Museumpodium, duo app en vloed, Zandvoort Museum, aanvang 14.45. De 22ste Soul Show, 70's en 80's Party, Café Keur, aanvang om 8 uur. Ook de 22e, de vierde circuit Short Rally. Circuit Park Zandvoort. Nog een keer de 22e, Kids Adventure Week tot en met 2 maart. Georganiseerd door de VVV Zandvoort. De 28e, Smartlappen en levensliederen Café Koper. Aanvang 9 uur.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 Toffe Kids Adventure Week acties. Tijdens de Kids Adventure Week kun je een gaaf Zin in Zandvoort polsbandje ophalen bij het VVW Zandvoort aan de Bakkerstraat 2B. Op vertoon van dit speciale Zin in Zandvoort armbandje kun je van acties gebruik maken. Alle acties gelden tijdens de Kids Adventure Week van 22 februari tot en met 1 maart. Speciaal voor Kit Avetje Week hebben verschillende ondernemers in Zandvoort aan de zee leuke acties bedacht. Kijk snel waar je in de voorjaarsvakantie terecht kunt voor deze acties. Zin in acties is zin in Zandvoort. How I wish for flame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 on oh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 Hiermee neem je tijdelijk de gestokte ademhaling en bloedsomloop over. De overlevingskans van slachtoffers is het grootst... wanneer omstanders binnen zes minuten reanimeren en 112 bellen. Wanneer iemand bewusteloos op de grond is gevallen... en dus niet meer aanspreekbaar is... zorg je eerst dat je jezelf en het slachtoffer zich op een veilige plaats bevinden. Controleer nu of de ademhaling door met je oor vlak boven de neus... en mond van het slachtoffer te gaan hangen met je ogen richting de borst... Wellicht hoor of voel je de luchtstroom of zie je de borst op en neer gaan. Wanneer geen ademhaling aanwezig is, zorg je direct dat 112 gebeld wordt. Door iemand anders indien aanwezig. En ga je over tot reanimatie en volg je de aanwijzingen van de 112 er centralist op. Hoe reanimeer je iemand? Leg het slachtoffer op zijn rug, het liefst op een harde ondergrond. Kniel bij de bovenarm van het slachtoffer. Leg één hand, vingers gespreid, midden op de borstkas. Plaats je andere hand, vingers gespreid, boven op deze hand. Druk 100 keer per minuut het borstbeen 5 tot 6 centimeter in. Stop telkens na 30 borstcompressies op mond op mondbeademing te geven. Kantel vervolgens het hoofd van het slachtoffer een beetje. Hierdoor maak je de luchtweg goed open... en kun je met een schuin oog naar het borst van het slachtoffer kijken. Knijp de neus dicht... Plaats je mond op de mond van het slachtoffer, zodat geen lucht kan ontsnappen en blaas kort en rustig in de mond. Als je het goed doet, zie je de borstkas omhoog komen. Ga na twee beademingen weer terecht verder met het geven van de volgende borstcompressies. Lukt de beademing niet, ga dan verder met de borstcompressies. Deze zijn belangrijker voor de overleving van de patiënt dan de beademing. Ga door tot de hulp is. Wissel eventueel elke twee minuten met iemand anders af. Reanimeren is namelijk erg vermoeiend. Gebruik als het om een AED en luister naar de instructies van de AED. De AED is een apparaat dat het hart als het waarde reset. Volgende week gaan we bij EHBO in de Notendop het hebben over brandwonden. This POP! Tijd tot tijd steekt het de kop op. Discussie over de vraag wanneer je eigenlijk u of jij tegen iemand zegt. Taal leeft en talen beïnvloeden elkaar. En het Nederlands heeft lang onder invloed gestaan van het Frans. Vandaar dat we nu nog de termen tutoyeren en vouvoyeren gebruiken. Het jij en u zeggen dus. De Belgen, nog dichter bij Frankrijk, gebruiken veel vaker u of gij. Daar spreekt men zelfs een kind met gij aan. Bij ons is het gebruik van u en jij erg aan mode onderhevig. In de zestiger en zevenige jaren werd het in om iedereen, ook ouders, leraren en je baas... met jij, Jan, Piet en Klaas aan te spreken. Omgangsvormen werden meer anti-autoritair. Mijn kinderen, geboren in de zestiger jaren, hebben altijd jij tegen mij gezegd. Ik heb nooit gemerkt dat ze daardoor minder respect voor ons hadden. Toch zeggen mijn kinderen nu tegen mij hun oma, u. Net als tegen hun meesters en juffen of de leiding van hun clubs. Veel volwassenen echter vinden dat foe maar niks. Ze voelen afstand en denken dat ze als oud bekeken worden. Ik hoor daarbij. Maar het is een dubbel gevoel. Want als een kassa meisje van 16 jij tegen me zegt... voel ik dat toch als gebrek aan respect... Tegenwoordig leven we in een tijd waarin respect voor ouderen en zelfs voor hulpverleners als politie, brandweer en ambulancepersoneel verdwenen lijkt te zijn. Vandaar de roep om u te zeggen, tegen iedereen boven de twintig weer in te voeren. Wat hebben Engelstaligen het dan makkelijk? Iedereen is gewoon you. Nooit is gebleken dat er in die landen meer of minder respect is voor elkaar. Misschien moeten wij ook maar het woordje you invoeren. Taal is tenslotte flexibel en vervangbaar. I feel like this, and I want to kiss you, baby. Don't say. Don't say no to Don't zomer of winter altijd weer ZFM en, Oh my dear lm You hit me in my face again my dear in you might De Enthousiaste vrouwen, Leni van Leersum en kom kom Kompier, beide gediplomeerd en ervaren medewerkers in de kinderopvang, zijn begin van het jaar gestart met een kinderatelier in de benedenverdieping aan de Zeestraat 65. In het gezellige atelier zijn jongens en meisjes welkom en kunnen zij op hun eigen niveau meedoen aan allerlei knutselprojecten, kunstwerken en handvaardigheden. Museumpodium Het Zandvoorts Museum organiseert iedere laatste zaterdag van de maand... een open podium voor creatief talent van alle leeftijden. Wij noemen dit Museumpodium. Het Museumpodium is in het leven geroepen omdat kunstzinnige uitingen zoals poëzie theater, muziek en dans thuis horen binnen de visie van het Zandvoort Museum. Namelijk dat het museum bij uitstek het centrum is voor kunst en cultuur in Zandvoort. Kijk op www.zandvoortmuseum.nl voor het optreden van deze maand. Meer informatie: het Zandvoorts Museum, Zwaluwestraat 1 en de prijs per persoon is 2,25. Een kind tot 18 jaar is gratis. Aanvang 3 uur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 Trying all my best to keep life going I'm swimming into deep water Could you help me one more time? I'm drowning but I'd like to stay in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 4e Rally Pro Circuit Short Rally. Het evenemententerrein van Circuit Park Zandvoort wordt 22 februari omgetoverd tot een locatie voor meerdere rallyproeven. Circuit Park Zandvoort, Burgemeester van Alfenstraat 108 in Zandvoort. Meer informatie. Circuit Park Zandvoort website www.circuit-zandvoort.nl Ik herhaal www.circuit-zandvoort.nl Het ritme van Zandvoort het nieuws en de boodschappen. Graag weer bij u terug. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5